Like daggers to my heart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 De Franse oud-premier Dominique de Villepin heeft een politieke partij opgericht... waarmee hij over twee jaar waarschijnlijk aan de verkiezingen zal deelnemen. Met zijn partij République Solidaire wil Villepin een alternatief bieden aan de rechtse kiezer. Hij werpt zichzelf op als verdediger van het algemeen belang... tegenover president Sarkozy, die volgens Villepin verdeling zaait onder de Fransen. De twee zijn al lange rivalen. Tussen 2004 en 2006 streden ze om de opvolging van Jacques Chirac als leider van de rechtse UMP. En dit jaar werd Wilpma vrijgesproken in de zaak Clearstream... waarin hij werd beschuldigd van betrokkenheid bij een lastercampagne tegen Sarkozy. Zo'n kwart miljoen mensen hebben de luchtmachtdagen bezocht. Gisteren stond de teller op 100.000... en vandaag kwamen 150.000 belangstellenden naar de vliegshows op Geelze Rijen. De bezoekers konden afgelopen dag op het militaire vliegveld bovendien... op twee grote schermen de WK-wedstrijd van Oranje volgen. De shows op Geelze Rijen waren ook live via internet te zien. Om de honderdste verjaardag van het vliegveld te vieren was er ook een Blériot te zien. Het toestel is genoemd naar Louis Blériot, de Franse luchtvaartpionier die als eerste met een vliegtuig over het kanaal vloog. De Blériot was ook een van de eerste toestellen die vanaf gilse rijen vlogen. Het weer: vannacht nog een bij en een graad of 10. Overdagperiode periode met zon, maar ook kans op een bij en 17 graden.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 I trust you all the same I don't know why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 Oh Herman! Eén uur met jou is vijf kwartier. We staan samen en stijl, ik het station. We staan zand regen, ik de ton We staan zand kerst, ik de bonbon. We staan jij aan bent een de en rust, ik de kalkoen. Ik ben het stem. zakje, jij de thee. Ik ben de kaas, jij de soufflé.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 Worden der wereld beroemd mee Dan maken we nog meer van dit soort dingen We zingen over de wereld Dan kunnen we een villa en een jacht. Nou, een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig Waarom niet? Maar is duur Nou ja, Herman ja, Zit er mee in de romans duet? Nou, ik vind het toch wel belangrijk Sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik makkelijk. Wij zijn het varken nou en de tang. Betaalbare de de romantiek, er de bestaat op. en een fries. Ik kost weer mijn hand Jij na. bent de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de, ik ook, ik ben de kip, jij bent nou, de grill. Ik ben in oude kroppie. Ik ben de pauw, ben Jij ook, bent he. de fil. Wij zijn een doedelzak.